8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Noorden blij met CO2-besluit verhagen. Gezondheidszorg snelst groeiende studierichting. En Clinton steunt protesten in Iran.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 In de regio Haaglanden rijdt een aantal Randstadrail, bus- en tramlijnen de hele dag niet. En vanavond staan alle HTM-bussen stil. Gisteren is er al gestaakt in Amsterdam. Shell en het Braziliaanse suikerconcern Cozan richten een joint venture op voor de productie van ethanol. Het bedrijf gaat onder de naam Ryzen ruim 2 miljard liter ethanol per jaar produceren. Er komt werk voor 40.000 mensen. Ethanol wordt gemaakt op basis van suikerriet. In Brazilië rijden veel auto's op bioethanol dat nauwelijks CO2 uitstoot heeft. Het Amerikaanse oliebedrijf Chevron moet ruim 7 miljard euro boete betalen voor vervuiling in het Amazonegebied. Die boete is opgelegd door een rechter in Ecuador.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 57 files. Goed voor 225 kilometer. Extra vertraging door ongelukken onder meer op de A6 Emmeloord richting Muiden. Daar staat bij Almere Buiten-Oosten 6 kilometer. De linker rijstok is daar afgesloten. Op de A12 Den Haag naar Utrecht nog 9 kilometer bij Reewijk. Naast het leven van een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstroken weer vrij. Daarna staat het ook nog flink vast op de A20 naar Gouden. Nog 10 kilometer voor walkerlopend Gouden. En op de N11 leiden richting Bodegraven staat voor de aansluiting A12 nog 5 kilometer. Verkeer in de regio Den Haag of Rotterdam onderweg naar Utrecht... kan nog het beste omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. En verder nog een opvallende file door een ongeluk op de A58. Bergen op Zoom richting Breda. Dat staat tussen sint willebroord en Kroop in 6 kilometer.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 Mara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, de demonstranten in Iran krijgen steun van de Verenigde Staten... maar het is maar zeer de vraag of dat genoeg is om ze te laten doorgaan met protesteren. Zo dadelijk onze correspondent in Teheran, Thomas Erdbrink. Watson doet mee aan Jeopardy. Hoe heet Computer die meedoet aan Spelshow? En Noord-Nederland doet niet meer mee aan de opslag van CO2. Ook cda minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken, die wilde het wel. Noordelijke provincies wilden het in eerste instantie ook. Ondergrondse opslag van CO2. Maar de bewoners in het noorden protesteerden, ook in Barendrecht. Ook de huidige CDA-minister, Maxime Verhagen van Economische Zaken, was nou niet echt enthousiast. Gisteravond op een verkiezingsbijeenkomst in Emmen zette hij dan ook een streep door de opslag van CO2 in lege gasvelden in het noorden. Ik kies voor co 2 opslag onder zee... omdat dat een uitstekend alternatief is... wat goed kan bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. En uh, dan zou je ook mensen onnodig in een uh, onrust uh, brengen... Uh, als je daarvoor kiest, terwijl er goede alternatieven zijn. Maar hoe komt het dan dat er maandenlang uh, is onderzocht... onder land, onder huizen, heel veel protesten... dat was dan te voorkomen geweest? Uh, we hebben, uh, ik heb uh, niet voor niets in het uh, regeerakkoord uh, op laten nemen dat uh, draagvlak uh, van groot belang is bij de vraag waar uh, de keuze opvalt als we het hebben over uh, CO2-opslag. Ik ben recent in het noorden geweest, ik heb daar met veel mensen gesproken... en heb gemerkt dat er uh, buitengewoon veel onrust over ontstond. Met andere woorden, als er een goed alternatief is, waarom zou je dan onnodige onrust veroorzaken? Maar dat alternatief is er altijd al geweest. Waarom heeft u daar zo lang mee gewacht dan? Dat alternatief was er niet. Althans, het was wel een optie. Maar er zijn nu ook concrete plannen ontwikkeld... door andere partijen om CO2 onder zee op te slaan. De aanvragen zijn bij ons binnengekomen. En we bekijken nu ook in hoeverre die dus ook in aanmerking kunnen komen... voor Europese subsidie. Want dat is natuurlijk van groot belang. Goed nieuws voor de mensen in het noorden, althans de, degenen die, die tegen waren. U zegt dit op een CDA-bijeenkomst, over twee weken verkiezingen, dat is geen toeval. Nou, toen ik eh, enige weken geleden in het noorden was <kijkt> en daar met eh, de bevolking eh, gesproken heb van eh, eventuele zoeklocaties, eh, toen ik met eh, milieuorganisaties gesproken heb, met bestuurders, toen hebben ze mij allemaal op het hart gedrukt om eh, zo snel mogelijk helderheid te geven. Daarnaast is het zo dat ik een deadline heb om uh, omdat uh, wil, uh, willen bepaalde projecten in aanmerking komen voor Europese subsidie ik nu snel een besluit moet nemen. Maar dat kan ook na de verkiezingen. En uh, dat kan, uh, nou, als het goed, uh, juist het goed onderzocht en onderbouwd wil worden... dan kan het niet na de verkiezingen. En het is nogmaals een verzoek van de mensen zelf in het noorden geweest... om zo snel mogelijk helderheid te hebben. Ik doe niet meer en niet minder dan wat ik zeg in het regeerakkoord. En ik heb natuurlijk niet voor niets in het regeerakkoord staan... dat draagvlak een uh, belangrijke rol speelt. Nou, bij die gesprekken bleek dat dat uh, uh, eigenlijk niet aanwezig was... Ik heb nu alternatieven, zeg ik kies voor CO2-opslag... om daarmee ook een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. U verwacht daar minder weerstand, denk ik, bij die vissen en zo? Uh, boven zeeën gewoon weinig mensen. Uh, dus daar uh, uh, speelt de normale, uh, normale voorwaarden mee, namelijk veiligheid. En het moet uiteraard binnen de financiële randvoorwaarden passen. Dat speelt mee. Maar uh, ik geloof niet dat daar uh, zeg maar op het punt van lokaal draagvlak een uh, tegenstander verwacht is. Nee, want er was ook niemand. Minister Verhagen was dat van Economische Zaken. Hij was in gesprek met Rienkamer. Dan nou, gaan we maar eens naar het lokale draagvlak. Want dat CO2 zou moeten opgeslagen in drie lege aardgasvelden. Bij Eleveldse, Baldeburen en Boerakker. En boven dat veld bij Boerakker, om precies te zijn in Tolbert, is Menno Reemeyer. Menno, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, Marcel. In, in de stal van uh, boer Fokke Dijkstra. Ja, iedereen. De koeien die, uh, die grazen hier, uh, die eten hier uh, naar alle tevredenheid. Maar ik denk dat ze dat ook met een ander besluit hadden gedaan. Uh, maar meneer Dijkstra, uh, die hier eigenlijk... Want we lopen even de stal uit. En als we dan even verder opkijken achter de, koerf, uh, de, de, de, de, de kuilvoerbult. Daar kwam die installatie. Die komt er nu niet. En de vraag is dan, bent u blij? Ja, zeker zijn we blij. Uh, dat betekent dat het druk van de ketel af is en... Uh... Dat we nu weer met de normale dingen bezig kunnen gaan. Ja. Maar daar had het moeten gebeuren, hè? Uh, 100 meter hier achter uw bedrijf? Dit was een van de eerste opties uh, om het hier 100 meter achter dit bedrijf uh, te laten plaatsvinden. Ja. Want voor de duidelijkheid, daar lopen nog leidingen van de gasvelden ja, die, uh, die hier die, uh, onder liggen? Die, die zijn nog uh, operationeel, uh, maar men verwacht dat die over een paar jaar leeg zijn en dan zou gelijk uh, de CO2 daar opgeslagen kunnen worden. En wat is dan het bezwaar daartegen? Nou, de onzekerheid. En uh, niemand kan ons garanderen dat het veilig is. En, uh, ja, en, en dan zeg je van, ja, wil je dat dan doen? Uh, en, dus, uh, en dat heeft Maxime Verhagen ook al gezegd, het moet veilig zijn. En als we dat kunnen garanderen, dan zou het misschien door kunnen gaan. Maar daar heeft hij blijkbaar ook geen goede oplossing voor gevonden. Maar ja, met gas is het ook altijd goed gegaan? Ja, dat is ja, denk ik toch wat anders. CO2, dat is iets, uh, ja, daar hebben we toch onze twijfels bij. Uh, ik ben geen deskundige, maar je hoort van uh, roestende leidingen en, en, en de opslag ja, onder de zoutkoepel. En dat zou dan helemaal dicht zijn. En maar dan heb je hier en daar is een aardbevingje en dan zeg je, ja, is die daar nog wel dicht? Dat zijn allemaal van die vraagtekens waar geen, niet direct een oplossing voor is. U behoort duidelijk tot de tegenstanders, heeft gewonnen. De voorstanders zeiden altijd, en ik hoor het Van Hagen ook zeggen, ja, er zijn ook een hoop Europese subsidies mee te verdienen. Die gaan nu aan de neus van het noorden voorbij. Ja, dat zou wel. Alleen de subsidies waren wel bedoeld natuurlijk om dit te ontwikkelen. En natuurlijk gaf het een beetje werkgelegenheid. Uh, van de andere kant denk ik, die kolencentrales mogen wat mij betreft best doorgaan. Uh, energie hebben we allemaal nodig. Die kolencentrales komen aan de Eemshaven, bij Delfzijl? Ja, dat is een mooi eindje hier vandaan. Maar goed, ik denk dat het hele Noorden daarvan kan profiteren. En uh, nu gaat men het naar het Noordzee uh, brengen, het CO2. Nou, ik vind het prima. Maar ik denk dat... Nou, dat, dat duurt wel heel erg lang. Volgens mij zijn we nou. beide heren kwijt, helaas. Nou, maar eens kijken dan. Misschien komen we zo nog bij hem terug als de verbinding zich weer herstelde. In ieder geval zijn ze blij in uh, Tolbert, Wat was ja, dat het? Was ja, Tolbert, hè? bij uh, Boerakker. Gasveld, geen CO2-opslag, ook al niet in Barendrecht. Dat was al eerder van de baan en nu ook niet in het noorden. We gaan er nog even over doorpraten met Remco Iberma van het Energieonderzoekscentrum in Nederland. Meneer Iberma, goeiemorgen. Goeiemorgen. Vond u het eigenlijk nog een verrassende stap uiteindelijk van Verhagen? Uh, nou, ik had wel een beetje het gevoel dat uh, deze stap aan zat te komen... als ik er zo'n beetje van afstand naar keek. Hoe ja. kan dat nou? Want het was helemaal opgetuigd. Hij is een paar weken geleden naar het noorden afgereisd... om het allemaal nog eens uit te leggen. En nou blaast hij ja. het af. Nou ja, kijk, wat, wat speelt hier natuurlijk? Uh, die die draagvlakkwesties zijn natuurlijk gewoon belangrijk in, uh, in dit soort zaken... En hij heeft dat zelf heel duidelijk ook aangegeven. Kijk, wat speelt hier natuurlijk ook een rol in? Ik denk dat we in Nederland ook niet zo'n zo duidelijk plaatje hebben... van waar willen we op langere termijn nu echt naartoe? He, want willen we over een paar decennia een energievoorziening in Nederland hebben... waarbij de uitstoot heel ver is teruggebracht van broeikasgassen? dan is natuurlijk heel veel energiebesparing nodig en veel hernieuwbare energie. Maar je ontkomt er niet aan dat je ook iets als CO2-afvang nodig hebt... Zeg maar, wat uh, even, meneer ik dacht dat uh, Nederland onder leiding van uh, Maria uh, van der Hoeven... destijds uh, koploper wilde zijn uh, als het gaat om opslaan van CO2 en het afvangen daarvan. Nou goed, uh, daar zijn natuurlijk heel duidelijk wel, uh, wel, wel plannen in ontwikkeld. Alleen de ideeën ontbraken, over welke kant het dan op moet en, en hoe we dat willen. Nou, kijk, waar loop je gewoon tegenaan? Dat als je met, een, met concrete projecten bezig gaat... dan moeten de verschillende zaken geregeld worden. Hè? Er is in ieder geval al een... Uh, hè, de financiën moeten geregeld worden. Mm. Maar je loopt ook in de, uh, tegenaan dat je ook uh, een stuk draagvlak uh, ja. daarvoor moet uh, realiseren. Is het dan niet te simpel dat Van zegt... ja, op zee wonen geen mensen, dus uh, dat is makkelijk? Nou ja, kijk, uiteindelijk is het... Uh, kijk, als je ook wereldwijd kijkt naar deze technologie... dan zie je dat die ook uh, wel in toenemende mate wordt uh, toegepast... Maar het meeste is nog echt in ontwikkeling. Ik heb het toevallig nog wel even nagekeken. En dan zie je dat bijvoorbeeld met name in Amerika heel veel projecten nu gepland zijn. en waarschijnlijk rond 2013-2014 online gaan. Uh, maar je loopt er toch wel tegen aan dat het nog niet op zo'n grote schaal uh, is toegepast. En dan kan ik ook wel weer begrijpen dat er toch wat koudwatervrees is. ook bij mensen die zeggen van hé. Hey, uh, de, ja, die technologie uh, moeten we dat nu al wel gaan, hier gaan doen op land. Ja. Waarom niet eerst op zee? Ja. Ik vind het heel logisch dat je in eerste instantie het wat groterschaliger op zee gaat toepassen. Want werkt het dan hetzelfde? Het afvangen uh, aan land, dat zou dan gebeuren in de haven, hè? in Rotterdam. Ja. En dan het transporteren naar zee en het daar injecteren in, ook weer een leeg gasveld? Ja, ook in leeg uh, gasvelden inderdaad. Dus het werkt in de basis gewoon op dezelfde manier. Ja, maar we hoorden de verslaggever net ook aan de minister afvragen al Dat alternatief, dat is er dus al een tijdje. Waarom dan dat allemaal optuigen om het eerst onder Barendrecht te stoppen... en daarna onder het noorden van het land? Nou, kijk, ik, ik weet het ook niet precies. Ik weet wel dat eh, nog maar heel onlangs de, de, er een, de, een, een subsidiepot... dat het indienen van voorstellen bij nationale overheden, dat dat is gesloten. Dus ik denk dat heel recent de minister nu weet welke voorstellen er bij hem zijn ingediend. En dat daar dus voorstellen tussen kunnen zitten. Dat hij zegt, hé, hey, maar als dat mooie alternatief er is... dan gaan we het toch op een andere manier doen. Ja. Hmm. Goed, dus maar uh, u ziet het wel als mogelijkheid dat het, uh, dat het naar zee gaat... hoewel dat dus nog in de kinderschoenen staat. Nee, dus heel, heel zeker is dat een mogelijkheid. Kijk, we hebben ook... Uh... Uh, het rood project, dat is het project wat in Nederland nu zeg maar, het, het verst is gevorderd. En dat is ook een project op de Maasvlakte waarbij er CO2 wordt, uh, gaat worden afgevangen en ook op zee wordt opgeslagen. En in de tijd zou dat toch al een project zijn wat eerder gerealiseerd zou gaan worden dan een eventueel project in het noorden van het land. Is het Is eigenlijk duur om uiteindelijk naar zee te gaan? Want ik begrijp dat Shell destijds heeft aangegeven, als Barendrecht niet doorgaat, dan gaan wij niet verder met het uh, project van het opslaan van CO2. Uh, want het is uh, in zee te ver weg en dat, dat kost veel te veel geld, dat transport. Nou, kijk, bij Barendrecht speelde even de, de situatie dat uh, daar uh, dat doorgaan. Dan was er echt een hele korte transportleiding geweest. Mm -hmm. uh, dus dat was dan relatief goedkoop geweest. Maar wij gaan er, uh, uh, zeg maar, voor de langere termijn... als je deze technologie uh, grootschalig gaat toepassen... gaan we er ook echt wel van uit dat je veel ervan ook uh, op zee gaat opslaan. En uh, kijk, op zee, je, je moet wel iets verder uh, pijpleidingen misschien neerleggen. Maar je komt... Toch relatief weinig uh, toestanden tegen. Hè. Je hoeft niet uh, de pijpleidingen bijvoorbeeld onder uh, grote rivieren heen te gaan leggen en, en dat soort zaken. Dus wat het betreft is het in het aanleggen, uh, is het logistiek toch ook wel weer eenvoudiger. Oké, okay, nou maar ik heb toch het idee dat hier het laatste woord nog niet over gesproken is, meneer Iba. Dank dat u ons even het woord wilde staan. Graag gedaan. Remco Ibema van het Energieonderzoekcentrum Nederland. De demonstraties in Iran werden gisteren weer met veel geweld neergeslagen. De vraag is of de demonstranten het gaan volhouden. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Johnson Hokka 56 files, bij elkaar opgeteld 225 kilometer. Extra vertraging door ongelukken, onder meer op de A6, Emmeloord, richting Muiden. 6 kilometer bij Almere, Buiten-Oosten. Daar is de linkerreis ook dicht. A12, Den Haag, nee, richting Utrecht, bij Rewek nog 8 kilometer. Daar zijn inmiddels alle ook weer open. Daar staat ook nog wel flink vast op de A20 naar Gouda. 8 kilometer voor knopend Gouwen. Op de A27, eh, vanuit Breda, richting Utrecht. Daar is het misgegaan bij knopend Lunetten. Daar is een auto van Taluut afgereden en tegen een boom aangereden. Er staat inmiddels een file van drie kilometer. De daar afgesloten. En op de A58, berg op zoon richting Breda... daar staat tussen Rukven en Klopt Prinsenville nog vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rense en Marcel Oosten. Het is tien minuten voor half negen. zo zei het al, we gaan naar Iran. Daar uh, heeft het oppositie geluid nieuw elan gekregen, zo lijkt het. Geïnspireerd door Egypte en Tunesië... gingen in Teheran duizenden mensen de straat op... voor meer democratie... En ze riepen leuzen tegen het Iraans gezin. En wat we vervolgens ook zagen op beelden... is dat de politie hard optreedt tegen de betogers. Er zijn honderden mensen gearresteerd, er vielen meerdere gewonden... er is ook één man doodgeschoten. Maar volgens een regeringsgezind persbureau... was de kogel afkomstig van aanhangers van de oppositie. We het erover door met onze correspondent in Teheran, Thomas Erdbrink. Thomas, is het eigenlijk gisteravond opgehouden... of zijn ze vannacht ook nog doorgegaan? Nee, ze zijn vanaf niet doorgegaan. Er zijn gewoon wat schermutselingen geweest op bepaalde pijlen. Maar eh, toen ik zelf rond 11 uur nog een keer door de stad reed... toen zag ik heel veel oproerpolitie met heel zwaar materieel. Maar eh, ja, ze zijn al een beetje tegen hun voertuigen aan... en er waren geen demonstranten meer te zien. Dus gisteravond was het voorbij. Hmm. De Amerikaanse eh, minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton... heeft haar steun uitgesproken voor de demonstranten. Betekent dat wat voor ze? Of het voor de demonstranten wat betekent, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het wel een boodschap is aan de regering. In 2009, toen die protesten hier begonnen... na de herverkiezing van president Ahmadinejad... waren de, Iranen, waren de Amerikanen niet zo duidelijk. Ze steunden de demonstranten wel, maar niet zo voluit... Dit is de eerste keer dat ze echt voluit zeggen, nou wij staan achter die mensen en wij, wij, wij steunen hun recht om de straat op te gaan. Uh, ja. Het is natuurlijk een beetje, beetje een reactie van de, uh, van, de Iraniers op de, uh, van de Amerikanen op de Iraniërs, uh, die uh, natuurlijk in Egypte zelf voor het blok stonden, omdat zij ja. Mubarak steunden. Ja, maar goed, daar zal het uh, optreden van de troepen niet minder hard van worden, kan ik me zo voorstellen. Nee, en ik denk ook wat, uh, wat, uh, wat we gisteren eigenlijk hebben gezien was een totale herhaling van, uh, van, van, eerdere, van eerdere protesten. En, en Het was gewoon een kopie van wat er toen gebeurde. De mensen gaan de straat op, er komt een kat en muis met de politie. De politie en troepen uh, treden steeds harder op. Uiteindelijk eindigt het in trafgas, arrestaties en, en, en, en doden. Het patroon is, is duidelijk. Maar wat de oppositie wel heeft gedaan is een signaal afgegeven dat ze er nog zijn. Want ze zijn de afgelopen twaalf maanden niet de straat. Om geweest. Nou, gisteren stonden ze dus duidelijk wel. Ja, maar Thomas, dat was een uh, demonstratie om de Egyptenaren te, te ondersteunen, hè, de oppositie daar te ondersteunen. Dat was natuurlijk daar afgelopen, omdat Mokbarik is afgetreden. Toch hebben ze die demonstratie laten doorgaan. Hoe schat je dat nou in? Is het, is het een hernieuwde strijd, een opnieuw be beginnen? Ja, ik denk, ik denk dat, dat, dat dat echt een beetje een misvatting is om te denken dat de Iraniërs nu voor de Egyptenaren de straat op zijn gegaan. Wat de oppositie in het verleden ook al heeft gedaan, is een soort van excuus te zoeken om semi-veilig de straat op te kunnen gaan. Dus ze gingen in het verleden bijvoorbeeld op officiële uh, uh, uh, feestdagen van het regime de straat op. De dag uh, dat de overname van de uh, Amerikaanse ambassade wordt herdacht. Of bijvoorbeeld uh, uh, op Nationale Studentendag, nou dan gingen ze de straat op en dan gingen ze volgens hun eigen... Dat ja. hebben ze vandaag nu weer gisteren weer gedaan. Alleen dan onder het mond van: wij steunen de Egyptenaren. En wat gebeurt er dan, Thomas, met al die honderden demonstranten die zijn gearresteerd? Want er wordt ook meer dan ooit geëxecuteerd, opgehangen. Is dat dat ook volgens het gebruikelijke of het nu gebruikelijke patroon zal gaan. Uh, wat je in 2009 zag, was dat een deel van die mensen wordt vrijgelaten. Een ander deel uh, ja, verdwijnt uh, voor geruime tijd in de gevangenis. En inderdaad, een aantal mensen uh, zijn in 2009 opgehangen. wegens hun deelname of rol in die protesten. En dat zou nu wel eens weer kunnen gebeuren. Goed. Dankjewel, in ieder geval. Uh, Thomas Erdbrink houdt voor ons in de gaten daar in Iran. We zijn erg benieuwd hoe het vandaag zich zal ontwikkelen, onder andere in Teheran hierover vindt u trouwens op onze website nos.nl. Vijf voor half negen. In de wereld van Twitter, Facebook, iPads en smartphones... zou je denken dat de computer het langzamer zeker begint te winnen van de mens. Bij computerfabrikant IBM hebben ze zelfs Watson ontwikkeld. Dat is een computer die gespecialiseerd is in kennisquizzen. In de Verenigde Staten doet Watson mee deze week aan de televisiequiz Jeopardy. Computer neemt het op tegen de twee succesvolste menselijke kandidaten ooit. En afgelopen nacht was de eerste ronde. Jeopardy is een van Amerika's bekendste tv-spelletjes. Het principe is simpel maar verraderlijk. Want deelnemers krijgen op een scherm het antwoord te zien en moeten dan raden wat de bijbehorende vraag is geweest. En vannacht was wel een bijzondere aflevering. Je exhibition match. Een computer dus neemt het op tegen twee menselijke kandidaten. Niet zomaar twee kandidaten, de twee succesvolste deelnemers uit de geschiedenis van Jeopardy. Maar het is dan ook geen gewone huis-, tuin- en keukencomputer. Het begrijpen van de menselijke taal zoals Watson dat doet is een heel moeilijk probleem. Menselijke taal is uh, dubbelzinnig. Je kan je op heel veel manieren interpreteren. En Watson heeft een manier waarop hij uh, antwoorden kan geven op quizvragen. En dat is iets wat we nog niet eerder gezien hebben. De wedstrijd begint en Watson kan meteen laten zien dat hij zijn pappenheimers kent. Een Beatles vraag waar hij wel raad mee weet. En anytime you feel the pain, hey, this guy, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. Watson. Who is Jude? Yes. Olympic oddities for 200. Milorad Kavic almost upset this man's perfect 2008 Olympics, losing to him by one hundredth of a second. Watson. Who is Michael Phelps? Yes, go. Watson weet zelfs aan de hand van een verliezend finalist te raden dat de vraag over de zwemmer Michael Phelps gaat. Stoïcijns kijken de twee menselijke kandidaten voor zich uit. Ze hebben al snel een formidabele achterstand. Ongemerkt gaan de gedachten terug naar de jaren 90 toen wereldkampioen schaken Garry Kasparov het opnam tegen super schaakcomputer Deep Blue. In de zesde partij dwingt de computer de mens tot een ongunstige zet. Deep Blue has led Kasparov into making a poor move. Kasparov is rattled and he recognizes that he has already lost. On Deep Blue's 19th move, the champion resigns. For people watching around the world, it is a slow motion moment. Deep Blue has defeated world champion Garry Kasparov... In Terug in het, in het heden blijkt de computer de menselijke trekjes te krijgen. Hij maakt fouten. De eerste moderne crossword puzzle is published en Oreo cookies are introduced. Ken. Wat zijn de 20's? Nee. No. Watson. Wat is de 1920's? Nee, no. Ken zei dat. Brad. Wat zijn de 1910's? Ja, de 1910's. Correct. Final Frontiers for 600. Watson herhaalt het foute antwoord van een van zijn menselijke rivalen. Misschien was de computer van zijn apropos, had hij even een virus. Of misschien kregen de mensen weer hoop, want Watsons voorsprong smelt als sneeuw voor de zon. Voor hij er erg in heeft, staat hij zelfs achter. Alles komt aan op de laatste opgave. Het is een giant oor, mensen. beetje hard om te missen. Watson, wat is Sauron? Sauron is right, and that puts you into a tie for the lead with Brad. Watson zorgt met een juiste verwijzing naar Lord of the Rings voor een gelijkspel na de eerste ronde. Vannacht gaat het verder, maar voor nu control alt delete. Ja, Watson, de mens is af en toe geen partij voor deze supercomputer... maar de mens komt ook nog weer terug vanavond dus... of vannacht, de tweede aflevering van Jeopardy. U hoort de bijdrage van Ron Linker. Voelen ze in je broekzak? Of kijken ze je portemonnee? Heb jij hem al? De nieuwe Nederlandse 2-euro-munt? Dan heb je geluk, want de oplage van deze Erasmus-munt is beperkt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 2,5 uur en 3 minuten. Kijk op Eiffel.nl hoe we dit voor elkaar hebben gekregen. Eiffel, wij maken strategie werkzaam.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 Radio 1, het NOS-journaal. Blijdschap in Noord-Nederland na CO2-besluit Verhagen. En studenten kiezen vaker voor opleidingen in de zorg. Goedemorgen, het is twee over half negen. Ik ben Jan van der Putten. Opluchting bij bewoners van Noord-Nederland. Minister Verhagen maakte gisteravond bekend dat er geen ondergrondse CO2-opslag komt... in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Veel inwoners van die provincies waren tegen zo'n ondergrondse opslag. Verhagen gaat nu kijken of de broeikasgassen kunnen worden opgeslagen in de bodem van de Noordzee. Er zijn nu ook uh, concrete plannen uh, ontwikkeld... Door andere partijen om CO2 onder zee op te slaan. En uh, we kunnen bekijken nu ook in hoeverre die dus ook in aanmerking kunnen komen voor Europese subsidie. Uh, want dat is natuurlijk van groot belang. Eerder zag hij ook al af van CO2-opslag in Barendrecht, vanwege gebrek aan draagvlak. Dat Verhagen de plannen nu ook in het noorden afblaast, zorgt voor veel opluchting. Daar was iedereen bang voor. En dat in Barendrecht wel geluisterd zou worden, maar hier. Uh...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 Volgens de HBO-raad komt dat door de economische crisis. Wat we zien is dat als er een crisis is, dat dan uh, die opleidingen waar je een wat meer zekere baan mee krijgt, zoals in het onderwijs en in de gezondheidszorg, dat die aantrekken. Maar het is ook een goede ontwikkeling, want we hebben ontzettend uh, veel mensen aan het bed uh, nodig. He, dus deze mensen zullen over vier jaar zullen onmiddellijk een, uh, een baan hebben. Want dat dreigt een groot tekort aan verpleegkundigen in, uh, in de zorg. De economische studies hebben dit jaar minder inschrijvingen. Amerika staat aan de kant van de Iraanse betogers... die gisteren demonstreerden voor meer vrijheid. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken... hoopt op eenzelfde ontwikkeling als in Egypte. Ze that dezelfde rechten die ze in Egypte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 Vandaag voert het openbaar vervoer in Den Haag actie tegen de bezuinigingen van het kabinet. Een deel van de bussen en trams rijdt de hele dag niet. En vanavond staan alle HTM-bussen stil. Gisteren werd in Amsterdam al gestaakt en morgen neemt het OV in Rotterdam de actie over. Een kort geding van Rotterdam en Haaglanden om de acties tegen te houden werd gisteren verloren. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en in het noorden plaatselijk nevelig of mistig. Vanochtend is het overal droog. Het breekt vooral in het midden en het zuiden van het land de zon even door. In het noorden blijft het bewolkt. Vanmiddag neemt de bewolking overal toe. En eind van de middag gaat het vanuit het zuidwesten licht regenen. Bij een overwegend matige zuidoostenwind wordt het een graad of 8. In het noordoosten is het met maxima rond 5 graden iets frisser. Vanavond valt er eerst nog wat regen... In de nacht na woensdag wordt het geleidelijk droger en koelt het af naar een graad of 3. Morgen, op woensdag, dan zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden. Alleen in het noorden van het land kan dan in de ochtend wat regen vallen. Elders is het droog bij een middagtemperatuur van 9 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk aan kouder. De grens tussen warme en koude lucht is erg scherp en dat betekent grote verschillen. In het noordoosten weer met in het weekend kans op sneeuw.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In Friesland en Flevoland komt af en toe nog plaatselijk dichte mist voor. Momenteel 50 files, nog goed voor 180 kilometer. Het is dus nog vrij druk op de A7 naar Amsterdam. Nog 8 kilometer voor Knoopend Zandam. De A12 Den Haag naar Utrecht. Nog 8 kilometer langzaam rijden tussen Blijswijk en Rewek na een ongeluk. Daar zijn inmiddels de rijstokken weer vrij. Heeft ook gevolg voor de verkeer op de A20 naar Gouda. Nog 8 kilometer voor Knobbund Gouwe. En nog opvallende viel op de A 27 vanuit Breda richting Utrecht. Daar staat er een ongeluk tussen Hagerstein en Knopend Lunette. 5 kilometer. Bij knoopend Lunette is de rechte rijstok afgesloten. Dus u wilt goedkoper vliegen dan met Vliegwinkel.nl. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs> Geen bredere files, maar openbaar vervoer.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 Maar natuur. Kies partij voor de dieren. Goedemorgen, het is negen uh, minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De strijd om de stem van de kiezer is begonnen. In aanloop naar de provinciale verkiezingen praten we iedere ochtend... met een lijsttrekker van een partij in de Eerste Kamer. Vandaag de beurt aan Tini Cox van de SP. Meneer Cox, goedemorgen. Goedemorgen. Bijgekomen van het uh, inspannende debat van gisteravond. Ik vond het eigenlijk ook wel een erg leuk debat. Ja. Dus... Ging het een beetje? Ja, ik mag, ik mag niet klagen, denk ik. Ik ja. kreeg uh, voldoende de kans om... Uh, Duidelijk te maken dat de SP en de VVD toch echt twee verschillende partijen zijn. Ja, nou, dat was niet zo verrassend, meneer Cox. Het, het, het, het spetterde ook niet echt van de buis, vond ik. Vond u wel? Uh, als, je, als je deel van, van het programma bent, dan kan je dat niet goed beoordelen. De vraag is van, kan je je eigen punten duidelijk maken... en hoop je dat het voor de kijker in ieder geval meer duidelijk wordt... wat de Eerste Kamer wel en niet kan doen. Nee, maar zonder gekheid. Het verschil tussen de VVD en de SP, dat, dat kennen we nu wel, toch? Ja, maar toch uh, is het natuurlijk, als mensen moeten gaan stemmen voor de provincie... waarmee ze ook nog om een of andere reden de Eerste Kamer kiezen... wat voor veel mensen al erg ingewikkeld is, hmm. is het van belang om te weten... Wat gebeurt er met mijn stem? Waar staat hij neer? En tot wat, wat voor soort beleid uh, leidt hij? Is dat, is dat ook het probleem waar u mee zit? Samen met de andere lijsttrekkers natuurlijk. Want het, het, het gaat over de provincie. Maar het gaat maar niet over de provincie. Ook gisteravond niet. Nee, dat blijft gewoon erg ingewikkeld. En uh, dat, uh, dat hebben we te danken aan ons buitengewoon ingewikkelde systeem. Zowel de provincie als de Eerste Kamer... zijn onderdelen van onze, van onze politieke democratie... die erg onbekend, uh, erg onbemind zijn. En je kan het ook niet erg goed uitleggen. Ik nee. zou er ook groot voorstander van zijn... Als we dat op termijn eh, wat anders gaan organiseren, dat we de Tweede en de Eerste Kamer samenvoegen en dat we die rechtstreeks laten kiezen, lijkt me een stuk helderder voor de bevolking, een stuk goedkoper en een stuk efficiënter. Is het alleen maar negatief? Want het um, zijn over het algemeen niet zulke uh, opbeurende verkiezingen. Het is, er gebeurt niet heel veel over het algemeen. Er komen ook niet heel veel mensen naartoe, provinciale statenverkiezingen. En toch nu uh, lijkt het wat meer... Um, centraal te staan, ja, belangrijker elk, te worden. Ja, elk voordeel is een nadeel, zou uh, de, grote, de grote filosoof uh, uh, zeggen. Uh, dat is natuurlijk zo. Omdat het uh, door de politiek, maar ook door de media gemaakt wordt... tot vooral de eerste Kamerverkiezingen, is er meer belangstelling. En als dat leidt tot een hogere opkomst, ja, dan mag je als, als politicus niet, uh, niet klagen. Want als we een opkomst hebben van 40, 50 procent, dat is toch wel erg weinig. Elders op de wereld lopen de mensen de hoop om democratische rechten te krijgen. Dan is het een beetje treurig als het in dit land de helft van de bevolking zegt... ik ga er iets anders doen die dag. Toch is het wel van belang, want de provincie, uh, ja, dat, treft iedereen, dat gaat iedereen... Aan, natuurlijk. Hoe gaat u nou de provincie in? Want we hebben begrepen dat u weliswaar succesvol bent... ook in provinciale statenverkiezingen... maar nergens meedoet en dat wilt u veranderen. Ja, dat is, uh, wat, uh, dat, dat is een weeffout, zullen we maar zeggen, van vier jaar terug... toen de SP grote winnaar was. Maar... Maar dat is een consequentie, denk ik, van de campagne... van de standpunten die u inneemt. Nee, ik denk dat het toen de, de consequentie was van een afspraak... die er was tussen VVD, CDA en Partij van de Arbeid. En ik denk dat daar nu iets, iets fundamenteel veranderd is. De Partij van de Arbeid zal niet meer meehelpen. En bij andere partijen om een gat voor de SP te graven. Want het risico dat ze zelf invallen wordt iets te groot. Dus ik denk dat de SP na 2 maart, zeker als we een mooie uitslag maken, in een fix aantal provincies gaat mee besturen. En dan moeten we daar laten zien wat we wat we kunnen als we aan de knoppen zitten. En daar heb ik al het vertrouwen in. Maar meneer Koks, dat lag toch niet alleen aan anderen. De standpunten van de SP waren over het algemeen toch wat, uh, wat, zullen we zeggen, wat extremer dan uh, de gemiddelde partij. Dus dat is ook lastig besturen dan met de SP. Als je de SP in een bestuur krijgt, dan krijg je een ander bestuur. Dus, uh, dat is zeker waar. Uh, maar onze standpunten die lopen toch ook weer voor een groot deel gelijk op... met een heleboel andere partijen van ChristenUnie... tot Partij van de Arbeid en GroenLinks... En dat zal onze inzet dit keer ook zijn. En ik denk dat er ook bij andere partijen er iets veranderd is... dat ook begrepen is. Als je een grote partij als de SP in je provinciale parlement hebt... dan moet je die mee laten regeren en, en niet wat, aan de kant zetten. Wat verandert er dan? Want u wilt dan in Limburg, Gelderland en Noord-Brabant gaan meebesturen. Wat, wat gaat ja. daar veranderen? Nou, uh, Zoals u weet, de provincies geven samen 8 miljard uit in het land. Dat is heel veel geld waar heel veel mee gedaan kan worden. Maar ook heel veel verkeers mee gedaan kan worden. Ook de provincies hebben de afgelopen jaren nogal uitverkoop gehouden wat we vroeger hadden. Bijvoorbeeld energiebedrijven, die zijn we, die zijn we kwijtgeraakt. Heeft nou, ook heel veel geld opgeleverd trouwens? Ja, dat heeft heel veel geld opge opgeleverd. Maar dat wordt, dat wordt vaak weer niet erg goed, uh, goed besteed. Er zijn er al wat provincies die zijn gaan uitdelen. Provincies zijn eigenlijk de enige, het enige onderdeel van, van onze, onze, onze ordening... die in het afgelopen jaar echt veel meer is gaan uitgeven. Nou, daar kan je wel wat bezuinigen. En tegelijkertijd kan je een aantal zaken beter, beter doen. Provincies gaan over zaken als megastallen. De bevolking wil die niet, maar ja. Er zijn toch vaak politici die zeggen, ja, het is toch wel goed voor onze economie. Dus hoe moeten we dat maar toestaan? De jeugdzorg valt uh, nog steeds voor een groot deel onder de provincie. Dus er is belangrijk werk te doen. Niet alleen in de Eerste Kamer, maar ook in onze provincies. Ja. Dan toch nog even naar de Eerste Kamer tot slot, meneer Cox. Want uh, ja, de oppositie was er niet om beentje te lichten. Het kabinet beentje te lichten in de Eerste Kamer. Daar is de Eerste Kamer ook niet voor. Denkt u dat er wat te halen valt, ook voor de SP? Nou, de Eerste Kamer heeft eigenlijk al sinds, uh, sinds dat we zo functioneren een hele duidelijke opdracht. Wij zijn er niet zozeer om het goede te stichten. Maar wij zijn er om het kwade te voorkomen. Zo werd dat geformuleerd toen de Eerste Kamer in deze vorm uh, in het leven werd uh, geroepen. Nou, er is volgens mij echt heel veel kwaads te voorkomen. En dat kan als de coalitiepartijen, PVV, VVD en CDA geen meerderheid hebben. Dat wil niet zeggen dat dan wetten uh, automatisch afgestemd, uh, afgestemd gaan worden. In het dus Daar is de Eerste Kamer niet voor en die gaat dat ook niet doen. Ja. Maar je krijgt wel een soort tweede, tweede check op wetten die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. En dat ja. lijkt mij zeker... Met deze bezuinigingen voor, uh, voor de boeg. Uh, een geruststellende gedachte voor heel veel kiezers om dit keer de coalitie niet te kiezen. Dat wordt dan een stevige check. Nou, Misschien kunt u toch ook nog wat goeds uh, stichten, meneer Cox. Hartelijk dank. Dank u wel voor vanochtend. Goeiedag. Het is bijna kwart voor negen. Wij gaan weer naar Mark Robin Visser. Want uh, er worden in Capelle aan de IJssel twee buitengewoon opsporingsambtenaren aangesteld. die zich dierenpolitie mogen gaan noemen. Echt waar. Hoe gaan zij werken? We gaan naar Mark Robin Visser, die bij een dierenasiel is in Krimpen aan de IJssel. Vanmorgen was ik in Ridderkerk bij de knaagdierenopvang. Ik wist eigenlijk niet dat dat bestond, maar er zijn er een paar van in Nederland. Knaagdierenopvangen. Zeg, meneer Dales, u bent van de Landelijke Dierenbescherming. Vanmorgen heb ik met de directeur van de regio Rijnmond gesproken. En die vertelde mij, straks worden hier twee uh, opsporingsambtenaren aangesteld, dierenpolitie. Maar ik weet helemaal niet wie dat zijn. Weet u wie het zijn? Ik heb nog geen kennis gemaakt met uh, beide mensen, uh, want uh, ze zijn wel alle twee al werkzaam bij de gemeente. Uh, ze zijn opsporingsambtenaren, uh, dus uh, ze doen uh, toezicht op de openbare ruimte. Maar nu mogen ze zich ook met dierenwelzijn uh, gaan bezighouden. Ja. En dat is eigenlijk uw stiel, dat is uw uh, department toch? Nou, eigenlijk is toezicht op handhaving van dierenwelzijn bij uitstek een overheidstaak. Want de overheid ja, die moet zorgen dat de wetten worden nageleefd. En omdat de overheid dat jarenlang niet goed heeft gedaan... is de dierenbescherming met een eigen inspectiedienst gekomen. Gewoon omdat ja, het werk wel gedaan moest worden. En dan maar door de dierenbescherming. U zegt, wij hebben het opgepakt als dierenbescherming. Nu heeft er iemand meegenomen. Volgens mij bent, is dat een... Politie, dierenpolitie. Stelt u hem even voor, wie is dit? Dit is een uh, medewerker van uh, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de heer Duizer. En uh, die is al uh, 22 jaar uh, werkzaam als uh, districtsinspecteur. Districtsinspecteur, meneer Duizer, dat is een ander woord voor. Ja, Zegt u, u, u maar. U mag het, u mag <laughs> het vertalen voor uh, dierenpolitie, hè? Dat, uh... U bent al. Ik ben eh, bijna, bijna 22 jaar bezig met eh, opsporing handhaving van eh, verwaarlozers van dieren. Dierenmishandeling, alles met eh, welzijn, huisvesting, handel, vervoer. Dus u bestaat gewoon al. Ja, wij zijn eh, met 14 opsporingsambtenaren in Nederland actief. En dat is om ja, echt effectief natuurlijk, en overal snel bij te kunnen zijn, is dat relatief weinig. Dus uh, wij juichen alle hulp toe. Uh, een uitbreiding van onze dienst zou ook een optie geweest zijn, maar zoals de heer Dales hier net zei, het is in feite een overheidstaak. Dus als de overheid zelf uh, zijn zaak goed regelt, dan zouden wij feitelijk overbodig zijn. Maar nu heb ik gehoord en uh, uh, meneer Dales, u moet me maar corrigeren als het niet zo is, dat die twee nieuwe politieagenten door jullie zijn opgeleid in drie dagen. Die hebben inderdaad een, uh, Het zijn geen politieagenten nee. nogmaals, het zijn gemeenteambtenaren die al... Uh, maar die hebben een opleiding van drie dagen bij u genoten? Die hebben, uh, korter zelfs nog, ja? nog maar twee dagen een uh, uh, opleiding uh, gehad. Dat, dat klopt, ja. En die vervangen nu uw inspecteur die 22 jaar werkervaring heeft? Ook daar kijkt de dierenbescherming met de grote belangstelling van hoe dit... Uh, gaan we er nou op vooruit of niet? Ja. Nou, gaan de dieren erop uh, vooruit ja. of niet? Ja of nee? Ik vermoed uh, en ik voorspel dat ze veel meldingen zullen krijgen... niet zullen weten wat ze moeten doen... vervolgens dan toch een beroep moeten doen op de dierenbescherming... en dat het vervoer en de opvang ook niet geregeld is. Ik, heb, ik wens Capelle heel veel sterkte en wijsheid toe... en we staan naast uh, schouder aan schouder om het tot een succes te maken. Maar het is bijna bezind. eer gij begint. Dit wordt, als we niet uitkijken, etalagepolitiek. Ik zeg maar zo KWW. Weet u wat dat betekent? Nee, deze afkorting ken ik nog niet. Kieken wat wordt. Kieken wat wordt. Ja. ja, dat ben ik met u eens. Ja. Afwachten daar in Krimpen aan de IJssel. Dick Duizig was dat inspecteur van de dierenbescherming. Hij was in gesprek met Mark Robin Visser. <coughs> Excuus, u hoort zo dadelijk waarom CO2-opslag in de Noordzee... of liever gezegd eronder goed nieuws is voor de Rotterdamse haven. U hoort nu of John Zahoka bij de AWB ook al goed nieuws is. Het is tenslotte half negen geweest, John. Ja, maar ja, toch nog 196 kilometer file, Marcel. Een paar opvallende op de A1 Apeldoorn Hengelo. Bij Deventer drie kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstoken dicht. Ook nog vrij druk op de A12, Den Haag naar Utrecht... nog 7 kilometer bij Rewek na een ongeluk. Daar zijn de rijstokken weer vrij. Daar staat het ook nog flink vast. Op de A20 naar Gouda, nog 8 kilometer voor het knooppunt Gouwe. A27, Breda naar Utrecht bij knooppunt Lunetten, 7 kilometer. Daar is een auto van het toluut gereden en vervolgens tegen een boom aan gereden. De rechterreis ook is daar afgesloten. Vrij druk op de A35, Almelo richting Enschede... nog 7 kilometer langzaam rijden tussen Almelo, West en Delden. En nog even waarschuwen... want in in Friesland en Flevoland daar komt af en toe nog plaatselijk dichte mist voor. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien minuten voor negen is het. CDA-minister Verhagen kiest voor opslag van CO2 onder de Noordzee. En dat is goed nieuws voor de Rotterdamse haven. Bedrijfsleven daar heeft plannen klaar liggen voor onderzeese opslag. En daar willen ze graag Europese subsidie voor ontvangen. Hans Smits is topman van het Rotterdamse havenbedrijf. Ook voortrekker namens het Rotterdam Climate Initiative... op gebied van CO2-opslag onderzee. En we hebben nu contact met de minister Smits. Goedemorgen. Ik kan mij zomaar voorstellen dat u op 2 maart CDA gaat stemmen. Ach, dat dit besluit mede in relatie tot de verkiezing is genomen... dat laat zich vermoeden. Maar laat helder zijn dat ik natuurlijk hier samen met het Rotterdamse Bedrijfsleven... ontzettend blij ben dat het kabinet blijft kiezen... voor klimaatbeheersing, reductie van de CO2. En u weet, in Rotterdam hebben we een forse taakstelling onszelf opgelegd. Min 50 procent, zeg maar, halvering... In 2025, dus die steun van het kabinet, daar zijn we heel blij mee. Ja, ik dacht al dat u een tevreden mens zou zijn, want u kunt hier veel geld mee verdienen. Ja, kijk, het, het kabinet steunt de aanvragen hier vanuit het bedrijfsleven richting Brussel. Uh, we hebben al een eerste project uh, van Brussel's voor, zijn we, subsidie voorzien en ook steun financieel vanuit Den Haag. Wat ik heel belangrijk vind is dat het nu niet alleen om kolencentrales gaat... maar ook om de industrie zelf die nu plannen heeft voorbereid om de CO2 af te vangen en op te slaan. Uh, en ja, dat betekent dat het Rotterdamse havencomplex uh, niet alleen de CO2 die ze produceert afvangt en gaat opslaan... maar ook nog een aanvoerpunt wordt wellicht voor andere partijen om de CO2 hier naartoe te brengen en van hieruit... Uh, verder te transporteren. Je zou kunnen zeggen, op z'n Rotterdams, dat is ook business. Ja. Meneer Smit, die aanvraag voor Europese subsidie... moest voor 9 februari trouwens er binnen zijn. Dus u wist het al een tijdje dat dit het speerpunt van het kabinet zou worden? bij het regeerakkoord heeft het kabinet al gezegd... dat ze zich wil houden aan die klimaatdoelstellingen. Dus daar, heb ik, daar ben ik van uitgegaan. Ja. En uh, ja, dit past volledig in deze lijn. En de aanvragen zijn daar ook op gericht... die voor 9 februari bij Den Haag zijn ingediend. Just. En uh, wat, wat betekent het nou? Wat gaat u straks doen met dat geld? Hoe, hoe zien die plannen eruit? Ja, wat we gaan doen met dat geld... is natuurlijk investeren in pijpleidingen... Ja. in Rotterdams havengebied zelf. Pijpleidingen naar de lege velden... Uh, om de CO2 te transporteren en daar op te slaan. Uh, maar wat ook nog een interessante ontwikkeling is... dat we de CO2 uh, hier in een pijpleiding naar de Maasvlakte transporteren... daar opslaan in een tank en dat dan schepen de CO2 weghalen. Uh, en die injecteren in olievelden, ja. zodat via die CO2 nog extra olie uit de velden kan worden gehaald. En de CO2 tegelijkertijd daar wordt opgeslagen. Dus je zou kunnen zeggen een uh, typische win-win situatie. Ja, dus er valt ook geld mee te verdienen. Ja, uh, ik vind dit een prachtig voorbeeld waarbij een klimaatdoelstelling, reductie van die CO2-emissies, samengaat met, met economische bedrijvigheid, investeren van bedrijven. Natuurlijk gesteund door Brussel en Den Haag... maar uiteindelijk komt daar een hele zelfstandige business van... gaat daar ontstaan. En dat is natuurlijk goed voor de werkgelegenheid... en voor het Rotterdamse havencomplex. We komen maar eens kijken, meneer Smits. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Hans Smits Hoort u van het Rotterdamse havenbedrijf... maar ook van het Rotterdam Climate Initiative. En over olie gesproken en daar geld mee verdienen... De echte film was gestolen. Ze moesten het in Berlijn doen met een ander opgestuurd exemplaar. Maar niet alleen daarom was het een van de meest besproken films... van het filmfestival in Berlijn. Hoor. Gisteren ging de film over de Russische olie olie-tycoon Michael Gorokovsky in première. Na twee jaar van deze lange trial... hoe denk je dat het will end? de dag weet dat niemand het niet. Maar het niemand het het В данном случае это никто не знает een film dicht op de huid van de man, Michail Gordekowski, die al jaren in de gevangenis zit en nog zal blijven zitten voorlopig Veroordeeld voor corruptie, maar in het Westen ziet men hem ook... als een strijder tegen het Kremlin. Anton Verbij, correspondent in Berlijn, heeft de film gisteren gezien. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de verwachtingen waren hoog gespannen. Zullen we eens met de kwaliteit beginnen? Was het een goede film? Een uitstekende film zelfs, van onduitse kwaliteit. Bijzonder goed gefilmd, heel goed gerecourageerd... en heel spannend om te zien... Kun je een voorbeeldje geven? Wat was een indrukwekkende scène? Een indrukwekkende scène. Het hoogtepunt is het einde waarin een kort interview... met Goddekovski plaatsvindt in de rechtszaal. Dat hij vanuit zijn kooi met de filmmaker eventjes mag spreken. Dat is tamelijk indrukwekkend. Een typisch Russische situatie. Een rechtszaal zo groot als mijn huiskamer. Waarin mensen samengepropt zitten in tussen allemaal gefinie, houten meubeltjes. Het is, het is werkelijk... Dat, dat zijn hele... ...karakteristieke beelden die heel veel kleur aan de film geven. Welk verhaal vertelt deze film nou eigenlijk? Uh, het vertelt het een heel genuanceerd verhaal. Dus wij zijn gewend om uh, Godorkovsky te zien als een, als een, als een held, een, een martelaar. Mm -hmm. uh, maar uh, deze film geeft toch een heel ander beeld ook. Uh, Godorkovsky was in de jaren negentig uh, uh, net zo'n uh, schreukachtige uh, tycoon als al zijn collega's. Hij deed het alleen beter. Hij verdiende de, meer geld. Hij verdiende meer geld. Uh, het, uh, uh, uh, hij werd, werd ook uh, genoemd hij was de slechtste hè? Uh, in, de, in de zin van gebruik maken van, alle, van, van het wilde kapitalisme om, uh, om uh, bezit en rekening te vergaren. In 2000 heeft hij een omslag gemaakt, dat maakt deze film heel duidelijk... kennelijk onder invloed van zijn contacten met Amerika. Toen heeft hij het, uh, het principe van uh, het ethisch ondernemen uitgevonden. En uh, met het idee van dat je daarmee nog meer succes kunt halen. Wat, wat houdt dat in, ethisch ondernemen? Dat houdt in je, je sticht scholen, je, je, je, je, je doet allemaal uh, dingen uh, voor de civil society... voor de, voor de samenleving. En, je, en langzamerhand begon hij ook een, een politieke partij te steunen. Een oppositionele partij. En dat uh, schoot bij de heer Poetin in het verkeerde keelgat. Ja, ja, zo zijn, zien wij Maar u, u gaf het net al aan als een grote tegenstrever van Poetin. Vijand, mm -hmm. uh, de, de eerlijke mens. Uh, uh, dat beeld, hè, dat het hele rechtszaak gefixt is. Hè? De secretaresse van de rechter kwam daar gisteren ook mee. Krijg je de indruk uit die film? Uh, de, dat wordt uh, wel bevestigd, ja, van dat dat... Uh, een zuiverend politiek proces is. Hij is dan voor belastingontduiking aangeklaagd. En in de afgelopen december is hij dan weer veroordeeld voor een nieuw feit, wat ook te belachelijk is om waar te zijn. Dus dat het een politiek proces is, wordt maar al te duidelijk. En dat wordt in die film getoond in zeer indringende scènes, waarin Poetin en Godokowski bij elkaar in één ruimte zitten en elkaar vliegen afvangen en elkaar bestoken met beschuldigingen. En dat zijn ook zeer prachtige scènes in de film. Grote film dus. Uiteindelijk ja, echt een op grote het... film, ja, ja, ja. ja. Hartelijk dank voor uw uh, recensie. Graag gedaan. Antoine Fabij, correspondent in Berlijn. Hij heeft de film over Godorkowski gezien.